Een hele goede nacht, ik ben Thijs en de komende twee uur vlieg ik de wereld uh, met, in de wereld van BNN de wereld rond op zoek naar uh, mooie verhalen. Na twee uur vannacht hoor je verhalen uit Brazilië, Amerika, Australië en China. En uh, dit uur gaan we naar Frankrijk, Engeland, Amerika en Duitsland. Ik ga het uh, met onze correspondenten hebben over wonen. Het uh, woonakkoord is door de Eerste Kamer aangenomen natuurlijk afgelopen week en... Uh, Hierdoor moet er eh, 1,7 miljard aan besparingen worden opgeleverd. Nou, Daar horen wat maatregelen bij, maar die wil ik nu even later voor wat ze zijn. Wat ik graag wil weten is eh, waar onze correspondenten eigenlijk wonen. Wonen ze in een huurhuis of in een koophuis? En was het lastig om iets te vinden? Hebben ze misschien nog tips voor ons? We gaan het zo meteen horen. En eh, verder ga ik het met de correspondenten ook hebben over schandalen. Afgelopen week was er veel ophef natuurlijk... rondom de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes... De burgemeester was betrapt met een minnaar in een hotel. En dit uh, zorgde voor een flinke deuk in zijn uh, burgemeesterschap en in de relatie met zijn man Albert Verlinde. Het was een groot schandaal. En ik vraag me af, wat zijn nou eigenlijk de schandalen in de rest van de wereld? En uh, hoe gaan ze daarmee om in de publiciteit? Ik ga het erover hebben dit uur met Victorine Dijkstra, die zit in Parijs. Met uh, anne Rut Schusler die zit in Berlijn. Met uh, Roel Verhaak, die zit in Amerika. En met uh, Martijn Rosdorf, die zit in Engeland. Maar geef eens even checken of ze allemaal wel, wel wakker zijn. Victorine Dijkstra in Parijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, wij kennen elkaar nog niet. Nee, klopt. En, uh, maar jij studeert in Parijs. Ja. En uh, hoe ga jij de kerst vieren volgende week? Uh, ik ga morgen naar Nederland. <laughs> dus hey. uh, ik ga in Nederland kerst vieren. Heb je je tas al gepakt? Uh, ja, dat heb ik, ja, heb ik gedaan. De morgenochtend laatste spulletjes en dan uh, met de trein. En uh, ga je dan naar vriend, familie, ouders? Uh, ik ga naar mijn ouders en we uh, vieren het gewoon uh, met, uh, met elkaar. Oh ja, en blijf je na, na de kerst, blijf je dan nog in Nederland of ga je direct weer terug naar Parijs? Uh, nee, ik blijf tot, met, uh, tot begin januari, want Oud en Nieuw is in Parijs heel erg op familie gericht en ik heb hier geen uh, familie. Nou, oh, dan zou je en... alleen zitten. Uh, nou ja, er zijn wel wat, uh, wat vrienden, maar die gaan ook allemaal naar hun uh, familie die hier zijn. En uh, ja, die gaat, het is echt een familieding hier, oud en nieuw. Ja, ja. Um, Oké, okay. en... ze um, um. <laughs> dus gaat met de trein erheen, uh, ja. na oud en nieuw weer terug. Ja. Maar hoe lang zit je eigenlijk in Parijs al? Uh, ik zit hier weer van, uh, sinds uh, september en ik uh, blijf nog tot eind januari. Oké, okay, dus uh, je zit er nog niet zo lang en je, gaat, uh, je zit er ook niet zo heel lang meer. Nee. Hey, we, ik spreek je zo meteen weer verder. Blijf hangen. Dan uh, ga ik naar anne Rut Schusler die zit in uh, Berlijn. nacht. Ja, Nou, ja, Ook voor ons is dit de eerste kennismaking. Dat klopt. Uh, ga jij ook naar Nederland uh, volgende week? Nou, ik ga morgen ook naar Nederland, maar ik heb hier al wel een beetje de kerstfeer uh, geproefd. Hè? Kerstmarkten, ook in Berlijn zijn dat er heel veel. Dus ik heb al wel wat gloewijntjes gehad. Mm -hmm. uh, maar morgen ga ik terug naar Nederland om met de familie te vieren, ja. En lang uh, blijf je dan in Nederland? Ook een weekje. Maar ik vier Oud- en Nieuw wel hier. Ja, want dat is heel leuk in Berlijn. Want ik hoor heel veel mensen om me heen heel vaak die naar Berlijn gaan Oud- en Nieuw vieren. ja. Ja, ik heb het zelf nog niet eerder hier meegemaakt... maar ik, ik hoor wel dat het heel heftig is... en dat het echt uh, klinkt alsof een derde wereldoorlog uitbreekt. Waar, waarom? Vanwege nou, het vuurwerk? Ja, echt gestoord veel vuurwerk schijnt. All right. Nou, um, gaan we later hopelijk van jou horen hoe het oud en nieuw daar was. Ik spreek je zo meteen ook verder. Ik ga eerst even uh, kijken of ook Roel Verhaak wakker is. Die zit uh, in Amerika. Goedenacht. Goedenacht. Ik hoor je al. Ben jij ook al in de kerstsferen? Ja, nou, mijn vakantie is sinds uh, gisteren begonnen en uh, de straat is weer uh, prachtig verlicht. Iedereen heeft zijn lampjes opgehangen. Um, de een nog harddendiger dan de ander, dus uh, ja, we zijn hier wel in de kerstfeer. Doe je er zelf ook al mee? Is ook jouw hele tuin verlicht? Nou, niet de hele tuin, maar we hebben wel wat lampjes op. De... Je, je doet er natuurlijk wel aan mee. Je wil niet achterblijven in de buurt, dus we hebben ook lampjes opgehangen. De witte of gekleurde? Het is allemaal gekleurd daar, toch? Ja, in de kloptaal, ja. iedereen heeft gekleurd. Ja, wij zijn saai, we houden een bescheiden, lekker Nederlands, dus we hebben gewone, gewone lampjes. Wat, wat is de meest afzichtelijke kerstversiering die je gezien hebt in je straat? Uh, nou, ik zag iemand met een, een, een van lampjes gemaakte helikopter. Met daarin dan de kerstman. Ja. Um, we hebben natuurlijk de standaard hertjes en zo, weet je wel. Maar we hebben hier ook bewegende hertjes. En uh, er zijn ook mensen die hebben er zelfs geluid bij, uh, <laughs> bij geregeld, op een of andere manier. Dus dat uh, kan niet gek genoeg. En dat geluid gaat s'nachts wel uit, hoop ik. Ja, dat gaat wel uit. Maar dat komt denk ik deels omdat we hier natuurlijk uh, geen, geen sneeuw hebben. Um, dus daarom denk ik dat mensen proberen te compenseren door uh, de tuin zo mooi mogelijk aan, te versieren. Dat we ja. toch nog een beetje kerstfeer hebben. Snap. Maar ja, hier hebben we ook geen sneeuw in Nederland meestal. Ja, soms wel natuurlijk. Wij hebben hier nooit sneeuw. Ik geloof dat er hier uh, vier jaar geleden, toen woon ik hier nog niet, maar toen is er hier, er hier gesneeuwd. Eén uh, centimeter gewoon van die wat uh, uh, waterige sneeuw. En was meteen de hele stad uh, plat, omdat niemand, niemand wist hoe ze daardoor moesten uit te rijden. <laughs> ah ja, ja, <laughs> ja, niemand wist, niemand waren, waren, waren ze niet gewend. Nee, precies. Niemand heeft hier winterbanden dat soort dingen. Dus uh, ja, ging er nogal wat mis. Hey, uh, Roel, ik spreek uh, straks met je verder. Ja. Ga ik even uh, checken of Martijn Rosdorf wakker is. Die zit in Engeland. Ja, ik ben present, uh, Thijs. <laughs> Top. Ik zet een vinkje achter je naam. <laughs> goed zo. Hey, is ook de eerste keer dat wij elkaar uh, spreken? Ja, nou, het is me aangenaam uh, om kennis met je te maken. Nou, dat is geheel wederzijds. Hoe is je achternaam? Maaldrink. Maaldrink? Schrijf je me even mee? <laughs> nee, ik ga je even googelen. <laughs> <laughs> dat is goed. <laughs> Oké. Okay. Dat mag zo meteen. Want ik wou eerst even van jou weten... Uh, ik hoorde dat het uh, Londense Apollo Theater uh, afgelopen week in elkaar... Uh, Gestort is. Hoe is het daar uh, nu mee eigenlijk? Ja, nou ja, de, de, de kranten staan er vol met foto's van. Uh, ja, letterlijk de morning after, natuurlijk. Ja. Maar, ja, het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen als je die foto's ziet. Nee, ja, want het was tijdens een voorstelling hè, dat het gebeurde. Ja, zeker weten. Die was 25 minuten onderweg, een die voorstelling. En uh, de, de, de, de mensen dachten ook dat het bij het stuk hoorde. Want het was nogal een lively, zeggen ze, uh, een stuk. Maar in ieder geval, uh, de. de ja, het is 100 jaar oud plafond, zoiets. Van het stukwerk, weet je, allemaal van het kalk en het stro... dat kwam allemaal naar beneden in grote stukken. En er zijn weliswaar een paar mensen serieus gewond... maar ja. dat had echt veel erger kunnen zijn. Ja, en nu begint natuurlijk gelijk het gedoe van... zijn al die theaters wel veilig, want er zijn echt honderden theaters in Londen. Dit was een middelgrote, maar er zijn er heel erg veel. Ook hele pijntjes die niet goed te controleren zijn. Dus ja, ja. mensen zijn een beetje angstig, dus ja, zo kan je wel verwachten. Durven mensen dan nu niet meer naar het theater? Nou, het schijnt dat het inderdaad heel rustig was vanavond in Londen. Maar dat kan ook aan het weer liggen, want het is ontzettend slecht weer. Het waait keihard en het regent. Ja, dat is wel normaal, toch? Voor Engeland. Nou, nou, voor Londen wel. Ik woon in Brighton en daar is het altijd mooi weer. Altijd. Allright. Hey, ik uh, ga zometeen ook uh, met jou verder spreken. Tot zo. Dus uh, blijf hangen. Maar we gaan eerst uh, naar muziek. En dat is uh, muziek, uh, toepasselijke muziek voor het uh, eerste onderwerp zometeen van Maroon 5. I have to stay. Go home without you. Radio 1. BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar een fragment van een bekend nummer van René Vroger.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 Ja, je hoort uh, een stukje van een eigen huis natuurlijk van René Vroger. Huisje, boompje, beestje. We gaan het hebben over huizen, want het uh, eerste onderwerp in de wereld van BNN is vannacht wonen. Het uh, woonakkoord is afgelopen week door de Eerste Kamer aangenomen. En het uh, debat concentreerde zich op de verhuurdersheffing. Die maatregel moet 1,7 miljard euro aan besparingen opleveren. Het heeft zeker gevolgen voor veel mensen, maar... Voor nu was dit vooral even inspiratie voor ons eerste onderwerp. Wonen. Want ik vroeg me af. Hoe wonen onze correspondenten eigenlijk? Huren ze vooral of hebben ze een eigen huis gekocht? Ik wil dat allereerst graag horen van Victorine Dijkstra. En die zit in Parijs. Goedenacht nogmaals. Ja, goedenacht. Je studeert Frans aan de, uh, de universiteit daar. De Sorbonne Universiteit. Ja. En ik denk. Dat jij een huis huurt. Ja, dat klopt. Er zijn, uh, hier in Parijs is wonen echt um, voor iedereen ontzettend duur. Uh, er zijn juist heel weinig huiseigenaren. En degene die echt een eigen huis hebben, dat zijn echt de rijkere mensen van Parijs. En ook heel veel buitenlanders bijvoorbeeld. En uh, bijvoorbeeld ook mijn docenten. Die huren ook een huis. Die hebben zelf geen eigen huis, maar die huren ook een huis. Want je hier is het heel moeilijk om aan een hypotheek te komen. En een paar maanden geleden stond er hier ook in de krant. Want toen was het uh, bleek dat, er, dat je ongeveer 4.000 euro netto moest verdienen per maand om een, om een beetje uh, je hypotheeklast te kunnen betalen. En, en en heb je dan een, een, een kast van een huis of een appartementje? Uh, nou, ik neem aan dat je dan wel een kast van een huis hebt, <lacht> maar. Uh, ja, het kan Parijs is gewoon, net als alle supergrote steden, Londen, eh, Madrid, is gewoon heel erg duur om te wonen. En de huur is dus ook eh, best wel prijzig. Dus eh, er zijn hier mensen die wonen echt eh, met z'n vieren op eh, 30 vierkante meter. En is dat eh, alleen in Parijs zo, dat er dan heel veel gehuurd wordt en heel moeilijk is om, om te kopen? Of geldt dat voor heel Frankrijk? Uh, nee, dat geldt vooral voor de grote steden. Want um, heel veel mensen die dus uh, in een grote stad werken en dus ook wonen door de week... hebben vaak met hun familie of met hun gezin uh, een huis echt op het platteland... waar de prijzen echt veel lager liggen. En daar gaan ze dan bijvoorbeeld ook heen met feestdagen en met oud en nieuw. Waarom ah, ja. ik zei dat ik bijvoorbeeld ook naar Nederland ga, ook voor mijn uh, vrienden natuurlijk. Um, maar die gaan dan echt gewoon daar op vakantie in hun eigen huis, als het ware. Dus die gaan echt... Uh, die pakken dan gewoon hun spullen, die gaan dan naar een huis op het platteland... en gaan daar gewoon twee weken zitten en zitten daar dan ook de hele zomer. Oh, ja. en dat is dan wel hun eigen huis, zeg maar. Uh, maar de prijzen liggen daar veel lager. Je kan daar echt uh, kastelen kopen voor een paar ton. Ik schrijf hem even op. <laughs> dat, lijkt me, dat lijkt me lekker om, uh, om de kerst door te brengen. Ja, dat is ook niet verkeerd. <laughs> hey, uh, maar had jij, had jij snel uh, een woning uh, gevonden? Uh, nou, ik heb hier twee jaar geleden al een tijdje gestudeerd. En toen had ik via via uh, een appartementje geregeld. En uh, ik heb uiteindelijk contact gehouden met uh, die eigenaar van dat appartementje. En ik heb haar uh, voor de zomer heb ik haar een brief geschreven... dat ik weer in Parijs ging studeren. En uh, zij bezit hier in uh, Frankrijk, of hier in Parijs, een heel groot huis... waar ze echt heel veel delen van verhuurt. Mm -hmm. En of ze in datzelfde gebouw toevallig nog een klein kamertje over had waar ik dan kon blijven. En uh, dat had ze. Dus ik had uh, heel erg geluk, eigenlijk. Ja, doen, doen veel mensen dat zo op zo'n manier... een kamer regelen, zeg maar informeel... via je netwerk? Of heb je... Ja. Want hier in Nederland hebben we Kamernet bijvoorbeeld. Dan ga je eerst naar Kamernet. om te kijken of... uh, Ja, dat heb ik hier ook wel. Maar heb je, je hebt hier verschillende sites. Je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, heel veel studenten in Frankrijk... die wonen of met z'n twee of met z'n drieën... of in hun eentje. Dus je hebt hier niet echt het studentenhuis-fenomeen... zoals we dat uh, in Nederland kennen... Mm. Um, en uh, ja, heel vaak, uh, je, op, op websites wordt er heel veel aangeboden... maar er zit ook heel veel troep tussen. Uh, het kan zomaar zijn dat je opgelicht wordt als je net je borg hebt overgemaakt... of dat het slot opeens veranderd is, van de, of dat de code van de deur opeens veranderd is. Dat, dat er overkomt heel veel mensen als ze hierheen verhuizen en niet weten waar ze aan beginnen. Dit is grappig dat je dit zegt. Dit verhaal heb ik ook een keer van een vriendin van mij gehoord. Die ging, uh, ook, die, die ging ook een tijdje in Parijs studeren. En die ging met haar vader die kamer bekijken. En dat adres wat ze had gekregen. Dat bestond gewoon niet. Of dat nummer bestond niet. Ja, nou ja. En er zijn dus websites waar uh, die heel betrouwbaar zijn. Uh, en waar je waar het eerst wordt gecheckt, zeg maar, voordat je een advertentie erop kunt zetten. Maar er zijn ook een uh, website zoals Craigslist wat je ook in Nederland hebt... waar echt heel veel rommel op staat en waar je gewoon echt... Uh, nou ja, dan zeggen ze prachtig appartement, super groot, 400 euro per maand. Ja, dat kan gewoon niet. Nee, nee. Oké, okay. dus mensen moeten die uh, site niet gebruiken in elk geval? Nee, nee. Dat uh, zou ik niet adviseren. <gif> Oké. Okay. En um, heb je hebt daar een klein kamertje uiteindelijk gekregen in je huis... Ja, ik heb nou ik heb een klein appartementje. Um, het is hier bijvoorbeeld ook als je hier, je hebt van die oude Franse huizen, die heb je, had je vroeger van die dienstbodenkamertjes. En die zitten dan op de hoogste verdieping. En dan moet je ook zo als het ware door het personeelstrappenhuis, een heel smal houten trappenhuisje tot aan de bovenste verdieping. Uh, en dan heb je daar uh, een klein appartementje en ik moet de wc bijvoorbeeld delen met de rest van de mensen die op mijn gang woonden. Nou, Dat klinkt spannend. Dat nou, is heel leuk. <laughs> nou, we, we praten zo. Ik praat zo weer met je verder uh, later. En dan gaan we het hebben over Franse schandalen. Jazeker. Maar eerst um, Anne-Rut Schusler, die zit in Berlijn. Anne-Rut, goede nacht. Jij bent uh, journalist en uh, je hebt ook een eigen website. Ja. Die heb ik vanmiddag even bekeken: facesofberlin.org. Precies. Met allemaal uh, verhalen eigenlijk van uh, mensen die uh, in Berlijn leven en daarover schrijven? Ja, ja allemaal persoonlijke verhalen inderdaad. Um, ja, in Berlijn zijn er zoveel verschillende en interessante en gekke mensen. Dus uh, het houdt houd ons goed bezig. Hey, uh, huur jij een huis ook in Berlijn? Ja, ik, ik huur een, een kamer eigenlijk. Ik zit in een WG. Dat betekent dus dat je met iemand anders woont. Een soort van studentenwoning is dat. En ik zit dan met één meisje. Uh, je hebt het ook wel wat groter met drie of vier mensen. Maar inderdaad ook niet zo groot zoals je dat in Nederland gewend bent. Um, en voor studenten is het wel echt lastig om een kamer te krijgen. Om een kamer te huren ergens. Waarom? Waarom? Nou ja, Berlijn is natuurlijk zo populair geworden de afgelopen jaren... Um, heel veel studenten uit het buitenland, ook binnen Duitsland, gaan heel veel mensen naar Berlijn of heel veel studenten. Um, steeds verder, waardoor ja, die kamers, die, die raken gewoon schaars. En Berlijn staat er, stond er onbekend dat het heel goedkoop was. Nou, die prijzen gaan al wat omhoog. Maar omdat het zo goedkoop was, had het natuurlijk ook een enorme aantrekkingskracht. Ja, maar heb jij dan ook de hoofdprijs moeten betalen voor waar je nu woont? Nee, helemaal niet. Ik betaal nu 350 euro. En dat, vergeleken, ik woon eerst in Amsterdam en dat is bijna de helft. Dus. Ja, want hoe groot is het wat je hebt? Um, pff, nou, ongeveer, nou, hè? He? Ja, het 25 vierkante om... meter. Hoeveel, sorry? 25 vierkante meter. Ah, ja. En ik woon echt een hele leuke locatie. Je woont in, woon je nou in Kreuzberg? Ja, precies. Ik woon in Kreuzberg. Dat is ook echt zo'n studentenwijk. Um, mijn wijkje, binnen Kreuzberg heb je dan ook weer verschillende delen. Maar mijn wijkje noemen ze dan ook weer Little Istanbul. Um, je kan er wel raden waarom. Uh, heel veel Turks immigranten. Dus mijn gebouw zelf is niet heel mooi. Maar ik woon wel echt een hele leuke buurt. Nou oh ja, ik ken het. Ik ben uh, een paar jaar terug in Berlijn geweest. En uh, al die buurten bezocht. Kopje koffie nog wel gedronken in uh, ja. Kreuzberg. Maar ik had zo'n hotel in. Um... In het, in het oosten, in die... Uh, die hele grauwe huizenblokken... Uh, Ga je nu, uh, is het het Generator Hotel? Nee, nee ik zal niet zoeken. zeggen welke het is. Het was, maar, uh, ja, klopt. Je hebt in het oosten heel veel van die pl uh, plattenbouwwoningen. Ja. Uh, die zijn na, na de Tweede Wereldoorlog in Oost... Berlijn echt als... Uh, ja, met tientallen tegelijk uit de En die zijn ja, heel saai, heel grauw en precies hetzelfde zien die er allemaal uit inderdaad. En het zijn ja, echt typisch Oost-Duitse flats. Maar die lijken wel cheap om te huren of te kopen of niet? Ja, die zijn, ja, die zijn ook wel uh, goedkoper om te huren, maar die... Ja, die... Wijken waar die staan zijn meestal niet zo heel aantrekkelijk. Je hebt natuurlijk binnen Berlijn ook populaire wijken. Um, en ja, daarvan hangt het ook af hoe, hoeveel je huur is. Um, de woningmarkt uh, aan de andere kant in Berlijn loopt echt supergoed. Zeker als je vergelijkt met Nederland. Um, uh, ja, er wordt hier echt heel veel gekocht. Ook vanuit het buitenland. Heel veel pro projectontwikkelaars komen. En weer om diezelfde reden dat Berlijn goedkoop is. En heel populair. Mm -hmm. En uh, kopen de meeste uh, mensen in Berlijn een huis of huren ze? Um, in Berlijn zelf... Um, ja, Ik denk in ieder geval studenten allemaal huren. Ja. Uh, maar wat ik zeg, er wordt wel echt heel veel gekocht. Er is wel echt, uh, ja, dat loopt echt heel goed. Uh, ja, Duitsers zelf, maar ook buitenlanders. Bijvoorbeeld heel veel Italianen en Spanjaarden die zeggen... Van, nou, ik parkeer liever mijn geld in zo'n huis in Berlijn... Uh, dan dat het uh, ja, verdwijnt in mijn eigen land. Dus ook heel veel investeerders vanuit die landen. Ja. Blijf je denk je lang op uh, de plek wonen waar je nu woont? Uh, nou, ik denk het eigenlijk wel. Dus je hebt geen beter plekje op het oog nog dan uh, waar je nu zit, denk ik? Nee, maar ik ben hier heel tevreden. Het is echt een hele fijne locatie. Uh, ja, en als je zo weinig betaalt, huur betaalt, dan, uh, ja, dan mag ik daar niet over klagen. All right. Hey, um, ik spreek straks uh, met je verder. Gaan we het hebben over uh, uh, de schandalen in Duitsland. Tot zo. Tot zo. Uh, nu naar Roel Verhaak in Amerika. Goedenacht. Goedenacht in Houston, zit jij? Ja, ja, je woont daar met je gezin en je doet uh, onderzoek naar kanker. Ja, dat klopt. Naar een specifieke kankersoort of, um, in de... Ja, wij kijken het meest naar hersentumoren. Af, ik hoorde afgelopen week deze een soort doorbraak geweest, toch, in kankeronderzoek? Ja, de, uh, het eind van het jaar heeft ook in wetenschap uh, een gelegenheid om terug te kijken wat is nou de grootste doorbraak, wat zijn de grootste ontdekkingen geweest van het afgelopen jaar? Um, en dan, uh, daar kwam uit, naar voren, Science, dat is een van de belangrijkste uh, tijdschriften waar wij mee werken. Uh, mm -hmm. Die vond dat uh, immunotherapie, dat is een, ja, uh, dat een, een, een behandeling waarbij je het afweersysteem gebruikt uh, van de patiënt om uh, de kanker te behandelen. Uh, dat dat een van de grote doorbraken was van dit jaar. De immunotherapie, dat was het. Nou weet ik het weer. En, uh, ik wil ook graag van jou weten hoe... hoe uh... Hoe woon jij in uh, Houston? Heb je een koophuis of een huurhuis? Ik gok dat jij iets gekocht hebt. Dat gok jij goed. We hebben hier uh, twee jaar geleden een huis gekocht. Uh, dat was net nog op het moment dat de Amerikaanse huizenmarkt uh, nog zo'n beetje op zijn gat lag. Mm -hmm. um, dus dat was uh, voor ons uh, een mazzeltje. Want sindsdien uh, is de markt flink aangetrokken. En uh, de huizen willen in de straten uh, verkopen over het algemeen binnen een week nu. Oh ja, dat, dat, gaat, uh, dat gaat hard dan. Ja. Is, is... Dat, komt om, dat komt omdat Houston, uh, Texas als staat doet het heel goed economisch gezien en Houston uh, ook. Van, omdat de energieindustrie uh, uh, is nogal aangetrokken met uh, al dat uh, fracking. Wat is heel veel uh, nieuwe, nieuwe velden, olievelden Olie, wat ja. heeft opgeleverd. Ja. En Daardoor is er hier heel veel uh, bedrijvigheid in. Wordt er dan heel veel nieuw gebouwd ook? Ja, bij ons, specifiek in mijn, uh, mijn, sta, mijn gedeelte van Houston, uh, worden heel veel oudere huizen worden afgebroken. om uh, hele grote huizen neer te zetten voor al die uh, olie-executives. Uh, die ja. willen natuurlijk allemaal zo'n mooi huis in een mooi gedeelte van de stad. En die oude huizen, de, de oude huizen zijn dan uit de 50e jaren. Dat is het huis waar wij ook in woonden, ook op de 50e jaren. Die worden dan uh, uh, tegen de god gegooid. Oh ja. Dat gaat binnen een half uur liggen die tegen de vlakte. En dan bouwen ze een nieuw huis. Staat jouw huis ook al op de slooplijst? Nou, we hebben ons huis, vind ik zelf natuurlijk... Uh, hebben we behoorlijk netjes opgeknapt en onderhouden. Dus ik denk dat dit uh, nog wel even blijft staan. Dat die ontzien wordt. <laughs> ik hoop het. Maar goed, als wij het ooit verkopen... dan is het natuurlijk aan degene die het koopt om dat uh, te besluiten. Oh ja. en, maar, en hoe zit het, hoe zit het met uh, de prijzen? Want je zei, die zijn flink gestegen. Ja, de prijzen hier, ik denk dat... Uh, we hebben het huis waar wij in wonen is eigenlijk een vrij normaal standaard huis voor Amerikaanse begrippen. Dus het is allemaal gelijk vloers. Um, we hebben drie slaapkamers, groot perceel, Dus we hebben een grote achtertuin, een grote voortuin. Um, de prijs ligt denk ik een beetje hetzelfde als wat je in Utrecht zou betalen voor een, een rijtjeshuis. Okay. Dat is een beetje de prijzen. En kopen is hier wel anders. Dus je moet hier, um, het is niet zo makkelijk als het ooit in Nederland was. Je moet hier 20% eigen geld meenemen. 20? Um, ja, 20%. Dus dat is wel fijn voorst. Want we krijgen ja. geen, geen hypotheek van de bank. Ja, dat is, dat, is, uh, dat, dat is vrij fors inderdaad. We gaan in Nederland ook wel steeds meer daar naartoe. Hè? Naar uh, meer eigen inleg. Maar 20% is wel veel. We hebben mensen daar geen, uh, geen moeite mee? Ja, de, de, de, de mensen die nou, Wij wonen dan denk ik ook wel in een wat dure gedeelte van de stad. Als je wat naar buiten gaat, dan, dan zakt de prijs enorm. Dus je kunt... Uh, Zeg maar, buiten de, de, de, de populaire gedeelte van Houston kun je voor een ton al een heel aardig huis kopen. Dus dan valt 20% in principe nog wel mee. He, dan is het is niet niet, geen enorm bedrag. Mm -hmm. um, maar het, ja, het is natuurlijk wel een flinke, flinke uh, drempel. Maar dat komt omdat... Oh, ja, hier is natuurlijk de huizencrisis begonnen in 2007. En toen waren er veel te veel mensen die een huis hadden. Dus dat uh, heeft ja. de banken wel flink aan het denken gezet. Ja. Is, is dat ook na, na het uitbarsten van die crisis, zijn mensen eerder... Een, uh, is er toen wat veranderd? Zijn ze meer gaan kopen of meer gaan huren? Um, ja, sommige mensen gingen juist kopen omdat er heel veel foreclosures waren. Dus mensen die uh, gedwongen moesten verkopen. En die prijzen waren natuurlijk voordelig dan. Uh, maar wat je in de meeste plekken zag... Ik woonde toen zelf nog in Boston. En daar zijn de huurprijzen juist omhoog geschoten. Omdat iedereen ineens wilde gaan huren. Uh, dus in mijn appartement waar ik toen woonde was 1350 dollar, dat was voor een één kamer appartement. Dus mm -hmm. dat is op zich al flink. Maar datzelfde appartement betaal je inmiddels uh, 1800 dollar voor, heb ik begrepen. Oké, okay, dat is een uh, stevig effect van de crisis. Ja. Okay, uh, maar het is hier betaalbaar, ook hier in Amerika. Mensen, ik, ik volg natuurlijk het nieuws in Nederland wel. En Mensen praten heel vaak over de hypotheekrenteaftrek Alsof dat iets unieks Nederlands is. Terwijl ook in de VS de hypotheekrente gewoon aftrekbaar is. Dat vind ik, uh, ik vind het zelf wel grappig dat, dat, dat mensen dan denken: ja, dat is Nederlands. Maar ze hebben helemaal niet Nederlands. Ook in Amerika is de uh, hypotheekrente aftrekbaar. Dat wist ik niet. Hebben we weer wat uh, geleerd, Roel? Goed. We praten zo uh, met je verder over uh, grote schandalen in Amerika. Die zijn er vast en zeker. Ik het <laughs> tot, <Houdt> genoeg, <laughs> tot zo. Maar eerst tot, naar uh, Martijn Rosdorf in Brighton. Goedienacht. Uh, goedendag nogmaals, Thijs. Jij bent uh, journalist. Heb je hem je al gegoogeld trouwens? Ja, biomedisch-technoloog ben je. <laughs> ja, dat heb ik gestudeerd. En nu ja, zit en ik bij Radio ik... 1. Hoe kan dat lopen? Hè? Ja, nou ja, sorry. <laughs> ja, goede carrière-move, zullen <laughs> maar zeggen. Ja, ik, vind, ik heb het nu al naar mijn zin. Ik heb de eerste en half uur lijkt erop een zitten. Het is natuurlijk spannender. Ik wil niks afdingen op biomedische technologie. Maar uh, radio lijkt me toch wel wat nog spannender dan dat. Ja, ik, vind het wel... ik moest even inkomen de eerste minuten, maar... Uh... Ja, hallo. <laughs> ik, ik... Het is wel spannend natuurlijk. Hey, um, jij woont uh, met je vrouw in uh, Brighton. En uh, ja. ik hoorde, jouw buurvrouw is, is zangeres Adele. Nou, ja, schijn aan de overkant. Ik zeg altijd graag dat het de buurvrouw is. Oh. Ik, woon, ik, ik, kan als ik, ik sta nu naar buiten te kijken en dan zie ik haar huis. Dus ik lieg een klein beetje dat ze mijn buurvrouw is. Ik moet echt wel een beetje naar buiten kijken. Heeft ze de gordijn al dicht? Nee, is... heeft geen gordijnen. Oh? Nee, maar je kan, je kan van deze kant niet echt naar binnen kijken. Het is een soort matglas. En ze heeft vrij uitzicht over zee. Oh, wauw. En, maar... Ik denk dat het een koophuis is trouwens ook. Okay. Oké, heb je wel eens naar binnen staan gluren? Ja, een beetje. En? Maar, nee, nee, niet, nee. Het is heel mooi allemaal. Het is een lelijk huis trouwens, maar het is, van binnen ziet het er heel mooi uit. Het is, maar is het groot? Want je zou denken dat er een enorm ja. huis woont. Het waren drie huizen. Ooit. En uh, daar dus heeft ze tot één soort huis laten verbouwen. En dan ook nog op Millionaire's Row. Dus dat is het, het zeg maar het rijke luisrijdje. En ze woont naast Nick Cave en uh, Fatboy Slim. Oh. En uh, nog een, uh, een DJ van Radio One. dat 3FM is, zeg maar, is Radio One hier. Ja, dus er waren allemaal hele rijke mensen een ontzettend mooi huis en ze hebben een eigen stukje strand. Maar zij heeft het dus lelijk laten verbouwen. Nou ja, over smaak valt niet te twisten, maar de meeste mensen vinden het lelijk. Maar hoe woon jij dan? Wil je, heb jij ook een huis wat eerst uit drie huizen bestond? Nee, ik woon in een appartement. Een bescheiden appartement, wel op zes hoog. Eh, zodat je de, dat is de bovenste verdieping, dus ik mag penthouse zeggen. En ik kijk ook op, op zee. Dus ik ben zeer, uh, hoe noem je dat? Uh, gelukkig gelukkig man. Mee. Ja, goed getroffen. Ja, heb, je, heb je het gehuurd of gekocht? Nee, ik huurde, want dat is ook op zich een probleem. We net uit Amerika... Ook dat je daar geld moet hebben als je, een gel als je geld wil lenen. Wat eigenlijk een raar verhaal is. Ik kocht in Nederland ooit een flat. Kreeg ik rond 110% uh, van de waarde. Dus had ik nog een paar duizend piek om te verbouwen. Nou, ja, maar, maar dat is niet meer. 100 nee, dat is nu ook niet meer zo. <laughs> maar je moet hier ook minstens 20% van de waarde aanbetalen. Het liefst eigenlijk 30%. Nou, als je zo'n een huis van 2,5 ton hebt... dan uh, reken ik uit, 50.000 pond. Nou, dat heb, dat heb ik niet. Dus wij huren... Ja. Als ik 50.000 pond had, ging ik trouwens ook niet in een huis stoppen, want je ziet het nooit meer terug. Dan koop ik liever een grote boot of zoiets. Raad je het aan om te, om te huren? Aan anderen? Nou, ik vind het een beetje suf dat je iemand anders een hypotheek betaalt. Maar ik heb niet echt de keuze hier in, in Engeland. Want het is gewoon ik bedoel, zulke bedragen. Ja, dat, dat kunnen wij gewoon niet ophoesten. Dus uh, dan ben je veroordeeld tot huren. En, en de huren schieten ook wel omhoog. Het zijn, uh, sinds 2008 zijn ze bijna verdubbeld hier in Brighton. Ja. En uh, heb je goede rechten als huurder? Of uh, nee. word je echt uh, nee Nee, ons nee. vorige appartement kreeg een brief van de huisbaas... dat we binnen een maand eruit moesten zijn... want zijn dochter kwam terug uit Australië, want de verkering was uit. En dan moet je gewoon wegwezen. En uh, tenzij je een contract voor langere tijd tekent... maar dat doet bijna niemand, want dan mag je er ook weer niet uit. Snap je? Dus dan moet je je huur blijven betalen als je hier eruit wil. Dus wij, wij, beta wij betalen gewoon per maand. En de huisbaas kan elke maand zeggen van... ja, volgende maand moet je eruit. Dat is wel heel onzeker, toch? Dan, uh... Ja, maar zo doet iedereen het hier. En, en de vorige keer vonden we ook snel dit appartement. Dus ja, daar gaan we er maar vanuit dat je weer wat nieuws vindt. Ja. ja, het is een beetje raar. Het is wat anders dan in Nederland. In Nederland heb je als huurder ontzettend veel rechten. Hier dus totaal niet. En ja, dat is onzeker. Maar dan ligt het recht dus heel erg bij de verhuurder. Maar heb jij dan ook extra rechten? Dat je bijvoorbeeld mag verbouwen wat je wil? Nee, je mag helemaal niks. Want het behang en de vloerbedekking... En Engels zijn echt de kampioen vloerbedekking van de hele wereld. Zelfs op de wc ligt vloerbedekking. En in de badkamer. Daar mag je helemaal niks aan doen. Je mag niet verven, je mag niks behangen. Nee, dus je hebt helemaal... Ja, klinkt eigenlijk als een soort straf om hier te wonen. Maar het uitzicht is echt heel mooi. Hoe lang zit je er al eigenlijk? Um, iets meer dan twee jaar. Alright. In dit appartement. Met veel plezier. Ik zit wel te klagen, maar het is gewoon heel leuk. En dat behang, dat zie je na een tijdje niet meer. Ik vond het wel meevallen hoor, zo erg zat je niet te klagen. Ja, okay. Je mag zometeen gaan klagen als we het gaan hebben over uh, schandalen. Want die zijn er zeker in Engeland, dat weet ik zeker. Ja, klopt. Tot zometeen. We gaan eerst uh, naar uh, muziek. Ik heb een uh, plaat klaarstaan van Adam. En die plaat heet Christmas Time. outside I'm messing my Zo, af en toe dan komt er uh, nieuwe kerstmuziek uit. En dat vind ik altijd wel leuk. Want er zijn zoveel van die Chris Ria, Mariah Carey. Dat kennen we allemaal wel. En dan soms dan komt er zoiets leuks nieuws uit. Dit is uh, Adam. Schrijf eens A.dam. Christmas Time is uh, een nummer gemaakt door Anne Stokvis en Annika Bos. En het leuke is, de opbrengst van de verkoop van dit nummer... gaat naar Serious Request. Dus uh, vind je het een leuk nummer en wil je het downloaden... en wil je Serious Request uh, steunen... Uh, ga dan even naar cominactienl slash adam... Radio 1. BNN. BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar cabaretduo Veldhuis en Kemper. Maar mijn neukertje. Mijn meisje voor de bij. Die vertelde het laatst aan me. Ja, dat ze was vreemd geweest. Was even een klap in mijn gezicht, zeg. Die had ik even niet voelen aankomen. Ik dacht echt dat het goed zat tussen ons, weet je. Maar nee, joh, niks. Want het is ook nogal zonde wat ze heeft gedaan. Laten we eerlijk zijn, je doet het er niet even bij of zo, zo'n neukertje. Zo'n meisje voor bij. Nee, daar komt dus heel veel bij kijken om dat allemaal mogelijk te maken. Administratieve rompslom met hotelbonnetjes. Uh, elke dag alle oproepen uit je mobieltje wissen. Heb ik het nog niet eens over de sms'jes? Nou ja, goed, u weet er alles van. <lacht> en dat ze dat dan allemaal in de waagschaal legt... voor een of andere makkelijke, goedkope, snelle wip, weet je wel. Zo cheap. Oh. Iemand van de werk natuurlijk, getrouwd... Klassiek, klassiek. Nou, dat zag ik dan helemaal verkeerd. Want het was niet zomaar een of andere makkelijke, goedkope, snelle wip geweest. Nee, nee, nee, nee. Uh, oh, de, de spanning was er al heel lang. En op het personeelsuitje van de zaak in het land van ooit was het dan allemaal gebeurd. GELUIDEN. Waren ze met z'n tweeën blijven plakken in de bar. Was hij bij z'n veertiende amaretto met ijs, was hij helemaal gebroken. Moest hij huilen. Zo'n man die dan ook gaat zitten janken, weet je wel. Omdat hij erachter was gekomen dat zijn vrouw, achter zijn rug om, de hele tijd al een affaire had. Maar dat zij, mijn neukertje, mijn meisje voor debij, al die tijd zo lief en begrijpend voor hem was geweest... en dat hij de spanning nu niet meer kon verdragen... en het wel moest zeggen. En daar was zij dan voor gevallen, want het was zo'n zielig gezicht... zo'n huilende man aan een amaretto. En toen hebben ze het gedaan. In een bedje van Kloontje. Ja, echt gebeurt dit, je De Veldhuis en Kemper. Ja, ze hadden het hier nog over het schandaal tussen zanger Xander de Buissonier... Die was vreemd gegaan op zijn toenmalige vrouw Wendy van Dijk. Maar dat is al even geleden. Maar afgelopen week waren natuurlijk Onno Hoes en Albert Verlinde... op elke voorpagina te zien. Want Onno was betrapt met een jongere man. En de jongere man die was zeker niet Albert. Ja, de affaire van Onno en zijn geheime lover... of lovers zijn er intussen. Er zijn er meerdere geweest. Het ja, lijkt uit te groeien tot het schandaal van het moment. Maar ja, wat zijn nou grote en veelbesproken schandalen in andere landen. Daar was ik wel benieuwd naar. We gaan het horen van onze correspondenten. En heb je nou zelf een vraag over dit thema... dan kun je even een mailtje sturen naar dewereld.bnn.nl of even naar onze website gaan, radio1.nl slash de wereld van Filemon. Ik ga allereerst naar Victorine Dijkstra. En die zit in Parijs nog steeds. Goeienacht. Ja. Hey, wat, wat is een groot schandaal um, in uh, Frankrijk op dit moment? Uh, nou, ik heb niet zo'n goed schandaal als uh, Veldhuis en Kemper dat hebben. Nee, maar ja... Maar um, er zijn hier eigenlijk twee dingen die op het moment spelen. Um, Eerst is dat de Franse minister van Justitie... dat is een, uh, een zwarte vrouw... Um, ze doet ongelooflijk goed werk... maar zij is iets meer dan een maand geleden... heeft een extreemrecht tijdschrift... heeft haar op de voorpagina afgebeeld... Uh, met als bijschrift uh, dat ze zo slim als een is... en uh, dat ze de banaan heeft teruggevonden. Ja, dat, ik, uh, dat is echt belachelijk, hè? Ik, uh, ik, ja, dat tijdstip uh, is toen ook uit de handel genomen. Ja, maar ja, het is wel gezegd. Ja, het is wel gezegd en het is daarna nog veel verder gegaan... want uh, bijvoorbeeld uh, je hebt hier uh, het Front Nationaal waar uh, Geert Wilders ook mee samenwerkt... Um, daarvan hebben ook twee mensen die lid zijn van die partij... hebben ook uh, racistische uitspraken over haar gedaan. Die zijn dus ook uit die partij gezet. Um, maar bijvoorbeeld die uh, minister van Justitie, die mevrouw Tobira... die is ook naar een gala geweest. En dat er mensen daar op stonden te wachten om haar uit te jouwen. is echt heel schandalig. Um, maar dat is alweer... Ja, dat is een maand geleden ongeveer. En uh, we hebben nu weer een nieuw paardenvleesschandaal... sinds een paar dagen. Maar, maar, maar wacht nog eventjes, zo Die... die um die twee mensen van Front Nationaal die die beledigingen hadden gedaan... die zijn wel uit de partij gezet? Ja, ja want um, uh, Marine Le Pen, uh, dat is nu de leider van die partij... Ja. Die, wil, uh, die, die wil helemaal niks met racisme te maken hebben. Dat, uh, de partij, daar staat haar partij niet voor, dus uh, die zijn er gezet. Oké, okay, dus dat is wel een goede actie geweest, maar het gaat dus nog door... Of is het ja, klaar? Toen, nou, het is nu. Ik heb al een tijdje niks echt meer over gehoord. Maar dat was wel echt. Uh, daar stonden de kranten echt bol van. En dat tijdschrift waar ze toen dus ook op de voorpagina van stond. Dat is dus toen ook uh, die ochtend dat het verscheen. gelijk uit de handel genomen. Hmm. right. En je had nog over. begon net over een ander schandaal. Wat zei je nou? Een paardenvlees? Ja. Heb je dat? Ja, er was. Uh, afgelopen jaar was natuurlijk in heel Europa. een paardenvlees schandaal. Ja. Ja. Um, maar nu is er weer een nieuwe. En dat, uh, dat is in het zuiden van Frankrijk en ook in het noorden van Spanje. Um, daar zijn slagers, paardenslagers, die paardenvlees verkopen... Um, dat gebruikt is voor medische experimenten. Oh ja, dat heb ik gehoord. Ja, dat heb ik gehoord. Dat lijkt me zo'n vies idee. Dat, ja, uh, dat... ja, dat lijkt me ook echt heel vies. En um, ik las toevallig vandaag een krantenartikel erover dat er bijvoorbeeld ook een slager dan... Nou ja, dat, dat noemden ze dan hier toch wel klikken. Maar uh, die zei bijvoorbeeld, ja, de slager uh, in het dorp hier verderop, die verkoopt het paardenvlees voor de helft van de prijs. Hij kan het helemaal niet zo goed koop, kopen. Dus daar zit een luchtje aan. Daar zit allemaal dat paracetamol in ofzo. of zo. Nou, of gekke die, ja, die hormonen. Ook, ja, waarschijnlijk. Want die paarden die worden voor medische experimenten, die mogen daarna niet meer gebruikt worden voor uh, de voedselindustrie. Die krijgen ook certificatie mee dat ze, dat, uh, dat ze daar dus ongeschikt voor zijn. En die certificaten zijn dus vervalst bij een of andere slachter. En daardoor zijn ze zelfs nog doorverkocht. Nou oh ja. All right. Dus zelfs nu een groot onderzoek hier. Nou, dat uh, wordt vervolgd, denk ik. Ja, ja zeker. Uh, Victorine Dijkstra in Parijs, hartelijk dank Graag voor je uh, verhalen. En uh, nou, hopelijk tot snel. Graag gedaan. Dag. Anne-Rut uh, Schusler in Berlijn. Goede nacht nogmaals. Goedenacht. Hey, zijn er in Duitsland veel schandalen? Uh, nou ja, zoals je weet is Merkel hier uh, aan de macht. En dat is nou niet echt een vrouw die uh, bekend staat om haar schandalen. Ze wordt juist wel verweten dat ze bijna te saai is, dat ze nooit de steek laat vallen. <laughs> Um, dus echt veel schandalen zijn er niet. Uh, met Merkel uh, was er wel onlangs natuurlijk een groot schandaal met betrekking tot de NSE. Afluisteren, ja. Was, precies, ja. Dat zelfs Merkel was afgeluisterd. En nou, dat trokken de Duitsers wel heel slecht. Want die uh, hebben natuurlijk een verleden, zeker in de DDR-tijd, met veel afluisteren en spionage. Dus dat ligt hier heel gevoelig. Ja. Maar er is weinig relevant afgeluisterd, toch? Er is niet een of andere scoop uit uh, nee, voortgekomen. Nee, precies. Maar alsnog uh, ligt dat in Duitsland dus echt heel uh, gevoelig. Want uh, die hebben echt een trauma opgelopen van die stazietijd... dat, uh, dat je nergens, hè, dat je overal moest oppassen waar je wat zei... dat je werd afgeluisterd. Dus uh, de gedachte dat Merkel zou zijn afgeluisterd... Um, ja, was al een schandaal op zich. Dat zij dat zo ver heeft laten komen, zeg maar. Um, maar ik denk het schandaal van het jaar hier in Duitsland... en ik vind het bijna genant om te zeggen... maar dat is toch de breuk tussen Sylvie en Raphael van der Vaart geweest. Hoe, is bijna een jubileum. Hoe, hoe komt het dat dat bij jullie dan zo'n groot uh, uh, schandaal is? Nou, zij zijn echt uh, heel erg, ja, echt heel erg bekend hier, een soort van de backends. En uh, Sylvie... Nou, natuurlijk wel omdat hij zo'n goede voetballer is... maar Sylvie eigenlijk nog meer... omdat ze, ze presenteerde heel veel programma's... en ze vonden haar allemaal zo sympathiek... met dat Nederlandse accent... en uh, ze leken zo'n perfect koppel. En toen, uh, na nou, 2 januari vorig jaar, of afgelopen jaar... Uh, 2013... werd dan bekendgemaakt dat ze gingen scheiden en uh, het, werd, het werd eigenlijk van kwaad uh, tot erg... want eerst zouden ze gescheiden... want hij zou er geslagen hebben. En toen ging vervolgens Raf met haar beste vriendinnen vandoor. En uh, nu blijkt... Dat Sylvie ook allemaal affaires heeft gehad, dus ze raken er niet over uitgepraat. Nou oh ja, oh ja. Eh, hebben ze dan ook. Want laatst was er in Boulevard ook weer toch zoiets over. Hebben jullie dat dan ook allemaal gezien? Uh, nou, een boulevard heb ik niet gezien, maar er is ongetwijfeld weer wat over geweest. Want Rafael had dan nu met die die uh, boule roes, Sabia boule roes, dat was de beste vriendin van Sylvie. Daar heeft hij nu een relatie mee en zij was dan nu ook zwanger, maar ze heeft nu een miskraam gehad. En dat was de afgelopen week of een week geleden. Dus dat is de laatste update. Oh ja, je zei dat je er bijna voor schaamt, maar als ik er zo over hoor praten, vind je het zelf ook wel een lekkere roddel. <laughs> Ja, het is wel echt sensatie, hè. Maar het is ook zo groot hier... Uh, omdat misschien die, die politici hier zijn heel correct, natuurlijk. Dus dit is wel echt iets om van, een beetje van te genieten. Ja. En, en heeft, heeft Duitsland een roddelcultuur? Um, nou... Ja, nou, ze hebben wel echt ook kranten zoals Bild. Dat staat ja. echt onbekend, dat het echt heel sensationeel is. Ja, en daarnaast hebben ze net zulke krantjes die wij ook in Nederland zouden hebben. Maar Duitsers op zichzelf zijn wel best wel correcte mensen, best degelijk. Daar houden ze ook wel van, maar blijkbaar vinden ze het ook wel fijn om dan van deze hele ja, extreme dingen te volgen. Dus ja, ze smullen er wel van, het staat wel echt vaak in de kranten. Dus ja, ik kan eigenlijk niet ontkennen dat het dan ook bij de cultuur wordt. Ja, maar dat staat in de beeld, zei je. Maar staat, het, staat dat dan ook in de serieuzere kranten of in het uh, nieuws? Nou, uh, die laatste strubbelingen denk ik niet meer. Maar vorig jaar, toen dus bekend werd dat ze gingen scheiden... dat stond echt in elke krant. Uh, overigens, in Nederland werd het toen ook bij het NOS geopend met, uh, met de, de breuk. Dus daar was het eigenlijk ook best groot. Maar hier, uh, ja, er stond, iedereen stond op zijn kop ervan. ja. Alright. Ja, dan denk ik, heb je, heb je nog, een, uh, nog een affaire die speelt? Uh, nou, op dit moment niet. We hebben in Duitsland ook een aantal We hebben ook paardenvlees uh, schandaal gehad. en We hebben ook bio-eigen schandalen gehad. Dus we hebben wel aardig wat voedselschandalen. Dus daar zijn ze hier ook wel uh, uh, ja, bang voor. Oh, ja. Pas op uh, met het uh, vlees, paardenvlees Dat wat uit Frankrijk allemaal bio -eten. komt. Allemaal ja, bio-eten. Die nemen we mee. Uh, Rut, uh, dank je wel. Graag gedaan. Voor je verhaal en uh, hopelijk tot snel. Oké, okay, doe. Ga ik naar Roe Verhaak die zit in Amerika, Houston. Goeiedag. Hey, wel, welk schandaal is in Amerika nou uh, The talk of the town? Uh, ja, net zoals in Duitsland denk ik de NSA met de afluisterpraktijken. Mm -hmm. dat is, maar de, maar ja, jullie... Er zijn natuurlijk heel veel schandalen in Amerika. Ik denk dat ze in Nederland ook wel. Uh, dat jullie in Nederland die ook wel meekrijgen, zoals, uh, zoals uh, Rob Ford, de uh, burgemeester van Toronto. We hadden Anthony Wiener, dat uh, was een uh, burgemeesterskandidaat in New York, die uh, naaktfoto's van zichzelf ver verstuurde. Van zijn um, Wien Wiener een, ook, hè, geloof ik. Ja, precies, van zijn Wiener. Um, en die stuurde die dan naar jonge meisjes en dat deed hij dan voor de tweede of derde keer of zo, terwijl hij iedere keer beterschap belooft. Dat is natuurlijk een vrij treurig verhaal, is mijn vraag. Mm -hmm. Ja. En welk, wat, uh, want dat is alweer eventjes geleden. Wat speelt er op dit moment het meest? Ja, toch de NRC. Um, met, met het afluisteren, nou, dat is denk ik uh, een meer mondiaal schandaal. Want de, de, de Britten doen het natuurlijk ook. Um, we hebben hier nog wel wat lokale schandalen. Dus in mijn ziekenhuis, ik werk dus in een, in een heel groot ziekenhuis. Mm. En uh, uh, we hebben hier. Een beetje vergelijkbaar met de KWF in Nederland. Uh, hebben we nogal wat negatieve pers uh, gehad over hoe wij onze gelden gebruiken? Dat de, er was dan één uh, professor, en die stond toevallig ook nog de vrouw van onze, uh, van, onze van onze president, dus van de president van ons instituut. Die had dan 1 miljoen dollar gebruikt om haar uh, kantoor aan te kleden. Dus om mooie banken te kopen en een mooie indeling te maken van het kantoor en zo. Lekker. heeft dan ze helemaal... Dan ook van haar... helemaal laten ontwerpen. Ja, nou ja, en als je dan iets, iets meer naar de details gaat kijken... dan blijkt dat ze het niet alleen voor de kantoor heeft gebruikt... maar dat ze eigenlijk al haar laboratoria heeft laten inrichten. En dan wordt 1 miljoen dollar ineens een stuk minder... Minder groot. En is het eigenlijk helemaal niet zo gek om zoveel geld ervoor te gebruiken. Maar goed, de media waren er opgedoken en die, die missen die nuance natuurlijk. Dus dat was dan een schandaal geworden. En, maar en um, als dit soort dingen gebeuren, dus met dat uh, geld of, of bijvoorbeeld alles rond die uh, NSE, hoe, re hoe reageert de gemiddelde Amerikaan erop? Laten ze dat over zich heen komen of zijn ze verontwaardigd? Ja, volgens mij laten ze dat met name over zich heen komen. Uh, misschien dat. dat zijn er zijn wel Amerikanen die zich daar heel druk over maken, gelukkig maar. En uh, die dan uh, tegen initiatieven gaan bedenken dat je bijvoorbeeld anoniem kunt surfen op het web en zo. Uh, maar ja, net als in Nederland, dus, mensen zijn natuurlijk gewoon druk met kinderen, met het, met het werk en, en wat niet meer. Dus ja, wie, wie maakt zich daar nou echt heel erg druk om? Ja, ik heb wel het idee dat er in Nederland toch best wel wat verontwaardiging is. En wat we net hoorden in Duitsland nog meer. Ja, maar ja, ik vraag me af of dat dan ook gaat leiden tot uh, gedragsverandering, of uh, dat mensen plotseling alleen nog maar via het Thor-netwerk gaan, gaan, gaan surfen of zo. Weet je wel, dat, dat, dat is dan een anoniem netwerk. Dat vraag ik me af. Okay. Ik denk dat mijn weinige mensen echt iets veranderen. Ja, nee, de, de, de overheid moet dan iets veranderen, denk ik. Jullie in Amerika? Ja, de, ja dat kan. In Amerika <laughs> houden mensen niet zo van de overheid die dingen verandert. Hey, en. en uh... Zijn Amerikanen, houden die van schandalen? Smullen jullie daarvan? Ja, hè? denk het wel. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Mensen zoals zo'n zo Anthony Weiner... en dan Elliot Spitzer en, en Rob Ford met zijn heroïne gebruiken. Uh, ja, dat staat breed op de voorpagina. Ja. En jij, jij woont in, zeg maar... wel conservatief deel van de Verenigde Staten. Maakt het nog uit dat ja. mensen dan... Uh, daar minder smullen van schandalen? Of dat het dan, uh, dat dan eigenlijk niet kan? Of? Um, nou ja, mensen zijn hier conservatiever. Uh, dus uh, ja, even denken, kijk, als je dan bijvoorbeeld een schandaal hebt over uh, een Elliot Spitzer die, uh, die, die die prostituees bezoekt. Ja, dat is misschien dan nog wel een schandaliger in een meer conservatiever gedeelte. Terwijl ja, dat natuurlijk hier ook gebeurt. En um, mensen hebben hier een bepaalde kijk op, op bijvoorbeeld homoseksualiteit en trouwen mm -hmm. uh, en, en, en, en weet je wel, dat soort dingen. Dus uh, de, mensen kijken er anders naar, maar ik denk niet dat het meer of minder sensationeel is. Oké. Okay. Wolf Haak e. in Amerika. We praten snel uh, met je verder, hopelijk weer. Heel erg bedankt. Ja, fijn je kerst. Jo, jij ook. Dan zeg ik goedenacht, Martijn Rosdorf. Goedenacht, Thijs, nogmaals. Nogmaals in Brighton, Engeland. In een uh, mooie versierde straat. Ja. Zijn er veel schandalen in Engeland op dit moment? Ja, je breekt <laughs> je nek erover. Ik, ik ging vanmiddag naar de supermarkt. En toen, daar heb je van die kranteneilanden. Zeg maar, er hebben heel veel kranten hier. Die liggen allemaal zo uitgesteld uitgestald. En toen wist ik meteen waar ik het over moest hebben, want het gezicht, het mooie gezicht van Nigella Lawson keek me vanaf wel zes of zeven kranten aan. En uh, ze keek wel een beetje verdrietig. Na Nigella Lawson, dat is die tv-kok um, die heel erg populair is um, in Engeland. Maar misschien ietsje minder populair nog. Um, je kan herinneren dat ze door haar man Sachi, Charles Sachi, werd gewurgd op een terras. Nee. Nee? Oké. Okay. Dan moet ik dat even uitleggen. <laughs> ja. Zij was getrouwd met Charles Saatchi... een van de rijkste reclamemakers van Engeland. Mm -hmm. um, gepensioneerde um, multimiljonair. En ze kreeg ruzie op het dras en hij greep haar bij de strot. En hij, uh, daar werden foto's van gemaakt door een uh, paparazzi... vanuit de bosjes aan de overkant. En dat stond in alle kranten. Nou, Een lang verhaal kort. Ze gingen scheiden... Um, en zij heel rijk en beroemd en heel populair. Hij heel rijk en beroemd, niet zo populair. Maar wel heel slim als het gaat over uh, PR en marketing. Hij heeft ook altijd de campagnes van Margaret Thatcher gedaan. Nou, er ontstond een strijd. En op een gegeven moment kwam er een beschuldiging naar buiten... dat Nigella Mar Lawson uh, vreselijk aan de cocaïne zou hebben gezeten. En ook aan de cannabis, wat dan weer wat minder erg is. Maar, maar is bij jullie... kwam dan naar buiten. Is bij jullie misschien erger dan bij ons? Ja, nou... Ik heb al eerder op Radio 1 verteld... dat in Engeland veel meer gebloot wordt dan in Nederland... maar dat is weer een ander verhaal. Maar uh, dat is inderdaad minder erg. Nee, die, die, die cocaïne, dat wordt er echt kwalijk genomen. Dat had niemand van haar verwacht. Zij heeft gewoon een heel erg zoet imago... van een ontzettende charmante vrouw... die op heel veel op de televisie is. Ook in Amerika trouwens, met haar uh, kookprogramma's. En daar past cocaïne snuiven gewoon niet bij. Nee, dat... Hij is, inmiddels is er een rechtszaak gekomen... Want om het verhaal ingewikkeld te maken... Twee van haar medewerksters, haar persoonlijke medewerksters, zouden tijdens haar huwelijk met visatie um, met haar creditcard, hun gezamenlijke creditcard, voor bijna een miljoen euro aan schoenen en tassen en reizen hebben gekocht. Maar waarom, stiekem. waarom, waarom stiekem. konden ze dat dan doen? Oh, stie, okay. Ja, stiekem. Nou zeiden die twee, ja dat hebben wij gedaan, want wij mochten dat doen van Nigella, omdat wij wisten van haar drugsverslaving en um, om onze mond te houden mochten we zoveel mogelijk dure schoenen kopen als we wilden. Die twee zijn die rechtszaak speelden... en moesten naar Jella natuurlijk komen getuigen. En omdat ze onder ede stond... kon ze niet liegen. Dus ze heeft moeten toegeven... dat ze inderdaad wel eens cocaïne heeft gebruikt. Nou, dat is heel erg schadelijk voor haar imago geweest. Nu maken mensen die fan van haar zijn... de grote zorgen of ze er ooit weer bovenop komt. En in Amerika ligt dat nog gevoeliger. Dus contracten met grote Amerikaanse televisiestations... staan onder druk. Want die willen natuurlijk geen kooksnuiver in dienst. Nee. Nou, dus daar nou heeft zij weer iemand in dienst genomen... om haar imago op te poetsen. Maar... Uitkomt wel inmiddels, blijkt uit, uit weer andere stukken en geheime verslagen... dat die Saji ook allerlei um, zeg maar spin-dokters in dienst heeft genomen... om Nigella zwart te maken. En dat koppen dan de kranten ook vandaag. De Daily Mirror bijvoorbeeld. They want to destroy me. Ze willen me kapot maken. En ook The Sun en allerlei andere grote kranten. Die poppen echt... Uh, ja, die zijn voor Nigella, laat ik het maar zo zeggen. Maar ze heeft zichzelf wel behoorlijk in de nesten gewerkt, dus eigenlijk. Ja, dat is de vraag. Want die beschuldigingen van dat drugsgebruik zijn pas gekomen. Uh, nadat die zaak al maanden liep van die twee medewerkers die beschuldigd werden van uh, het gebruiken. Uh, zeg maar Onrechtmatig onrecht gebruik maken van haar creditcard. Dus het lijkt er toch in mijn bescheiden mening op dat het een door Dorsati bedachte smeercampagne is om haar zwart te maken. Ja, ze heeft wel een keer cocaïne gebruikt. Maar ze zegt dat ze dat alleen heeft gedaan toen ze nog met haar vorige man was... en één keer toen ze heel erg ruzie had met Saatchi... dat ze één keer cocaïne heeft gebruikt tijdens hun huwelijk. Martijn Rosdorf, mooi uh, verhaal. Of mooi, in elk geval een, uh, een goed schandaal <laughs> in ja, Engeland. Ja, en we hopen dat Jella er weer op komt. Yes. Hey, heel erg bedankt en ik hoop je snel weer te spreken. Graag gedaan, dag Thijs. Zo, het eerste uur van de wereld van BNN zit erop. Je hoort verhalen uit Engeland, Duitsland, Amerika en Frankrijk... In het volgende uur ga ik naar China, Brazilië, Amerika en Australië. En we gaan het hebben over kinderen en over sport. De wereld van BNN. BNN. BNN. <tie>